Voor de tweede keer in korte tijd is in de regio Utrecht een sneltram ontspoord. Op een overgang bij het sint antonius ziekenhuis in Nieuwegein... botste de tram op een auto en liep uit de rails. De chauffeur van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. De trambestuurder en een aantal passagiers kwamen met de schrik vrij. Het tramverkeer tussen Utrecht en IJsselstein ligt de hele dag stil. Precies een maand geleden ontspoorde in Utrecht ook eenzelfde type trein... op de Uithoflijn vlak bij het Stadion. Ook daar was een botsing op een overweg de Oorzaak. Het Chinese techbedrijf Huawei had toegang tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Dat schrijft de Volkskrant dat een geheim rapport van KPN uit 2010 in handen kreeg. Huawei kon vrij uit telefoons afluisteren, onder meer die van toenmalig premier Balkenende. Huawei Nederland ontkent tegenover de Volkskrant dat dat ook is gebeurd. De achterstanden bij de zedenrecherche zijn zo ver opgelopen dat slachtoffers van zedenmisdrijven soms meer dan twee jaar moeten wachten tot de politie hun aangifte onderzoekt. Slachtofferhulp Nederland en een landelijk advocatennetwerk voor gewelds- en zedenslachtoffers vinden dat verbeteringen bij de politie te lang uitblijven. De politie bevestigt de problemen en zegt dat inmiddels 850 zedenzaken al meer dan een half jaar wachten op behandeling. De politie kampt al jaren met achterstand. Onder meer doordat vacatures zo lang open blijven staan. De overheid heeft het gevaar van infectieziekten jarenlang zwaar onderschat. En met waarschuwingen dat de GGD's niet klaar zouden zijn voor een pandemie. is niets gedaan. Dat meldt het AD na uitgebreid onderzoek. en gesprekken met directeuren van GGD's. die zeggen in de krant dat rapporten over de ondermaatse staat van de GGD's. niet serieus zijn genomen. Het weer nog, zonnig, later stapelwolken, het blijft droog en het wordt een graad of 12. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N99 den Helder den Oever in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N240 en hippolytus -Hoof. Dat heeft te maken met onderzoek naar een ongeluk eerder vandaag. Tot zover de verkeersinformatie.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 with pride again. You look right through me while you're talking to me. Got that look in your eyes again. These days I find it hard to get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 En, en hoe kunnen ze dat zeg maar, niet al te ingewikkeld doen, dat lakken? Gewoon met, met uh, nagellak uh, doorzichtig? Nee, je, of... je hebt uh, hele mooie acrylstiften daarvoor. Maar bijvoorbeeld Zandvoort heeft ook de, de winkel uh, Mr. Paint. Ja, maar nou, die is weg. Je... Oh nee, die is die niet huis, weg. Die is uit die de, de Haltenstraat. Ja. En waar zit die nu dan? Oh, ja, nu val oh. ik de man. Oh. In Noord ergens. Maar oh, op in Noord. In pagina... Noord.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 ook voor de cafés uh, open te gooien de restaurants open te gooien, kon je ook als hoor ik kun je dat gewoon voor opgeven. Ja. Maar in principe, het, heel veel dingen zijn gewoon door de overheid van tafel geveegd en daar is niks mee gedaan. Ik bedoel, uh, we hebben aangetoond uh, in het verleden dat we met, uh, met kugschermen konden werken en noem maar op. Ja, bleek allemaal niet effectief te zijn. Om het nee. zeggen, maar er is nooit echt onderzoek naar gedaan. Dus ja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 Ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is. Dat we gewoon weten. Dat de mensen weten hoe het met ons is. En uh, dat we er zijn dat we er blijven voor zijn. Uh. Ja. Nou ja, je, wil, uh, je wilde het uh, record van vorig jaar van de Tom Poes. wil je gaan uh, verbeteren, zie ik, hè? <laughs> ja, dat klopt. Als, dan heb je inderdaad goed de, de Facebookpagina in de gaten gehouden. Ja, ja. Nee, vorig jaar is dat eigenlijk. Um, ja, compleet uit de hand gelopen. En. Ja, we waren gewoon eigenlijk met een actie begonnen. De, de Tom van. Uh, Banketbakkerij, of tenminste, Patrie uh, Leek uit Beverwijk. Ja, daar hadden we 1746 van verkocht, al met al. Ja, en dit jaar staat bijvoorbeeld de planning om er uh, nog eentje extra te verkopen en misschien wel twee. Ja. Dus om dat uh, in ieder geval te verhogen. Vorig jaar hebben we dat in samenwerking gedaan met de Junebakkers. Die hebben voor ons rondgereden. Waar we heel blij mee dat voor het bezorgen. Alleen, ja, daar kunnen we gewoon dit jaar niet. Uh,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 Heel fijn. Dankjewel voor dit gesprek, Marcel. En uh, ik wens je een mooi weekend nog. Dankjewel. En hetzelfde. Geniet lekker van het mooie weer dat Doen we. Dag. Oké, okay. doei. doeg. You got me I want a palace, just a roof. You tend to melt, I'm waterproof. You got me thinking. I'm merely thinking. You want drop, make sure you bounce. You need a little, don't take an out so, the book we're living in. I read it twice and I don't want the blood to change.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 Fall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 van die van, uh, van Helmkeur. Ja, en, en Theresa Mok, die heeft uh, geloof ik. Uh... En Theresa heb ik heel veel contact mee. Nee, maar waar mijn gaat is, dus ik denk, ik ga weer eens aan de bel trekken. Want als dit zo doorgaat. Ja. Dan worden dingen aangezegd, toegezegd. En we lullen en we lullen en we praten er alleen maar over, maar we doen niets. Nee. Ja, dus, dus de bewoners van, in dit geval uh, Santwoord Noord, niet veel.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 de corona. Maar dit heeft de oorzaak is dus dat aantal gewoon een vestiging hebben gevestigd. Ge, ja, ik zeg het goed. Een vestiging in de Alpenstraat hebben uh, neergezet. En dat die allerlei, allerlei zandvoorters daar naartoe moeten komen. Ja. En die, die andere servers die dan in Noord aanwezig waren, die heb je gewoon weggenomen. Klaar. Zou ja. dat een, een financieel aspect zijn? Wat, wat daar uh, zeg maar de oorzaak van is? Uh, ja, dat, dat vermoed ik wel. Daar dat kan ik geen woorden over geven. Maar dat denk ik wel. Het is... Uh, Bedrijfstechnisch zal het wel uh, veel makkelijker zijn natuurlijk als je één vestiging hebt ja, uh, ja dat, dat kan je me ook voorstellen, maar je moet niet een vestiging uh, plaatsen waar niemand of waar heel raar de mensen terecht kunnen en waar geen openbaar vervoer is en waar je auto niet krijgen, nou vul hem allemaal in nee, ja, het is dus, dus, dan ja, dan het kan ook dus echt dan, niet nee, en dan ga je dus daar de corona de schuld voor geven, ja maar dat zo willen daar in de wereld natuurlijk niet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 Terwijl er, uh, wat dat betreft, uh, uh, ja, er is een mogelijkheid, er is, er is ruimte. Ja, tuurlijk, er is. Kijk, net hebben gezegd: uh, als er één uur geprikken, dan kun je ook zes uh, uur prikken of nog meer. Net wat je bent, ja. Maar dan kun je in ieder geval op het oude niveau gewoon verder gaan. En, maar je moet niet de corona gebruiken om prikken bij het plus weg te halen. En dat is dus, dus wat er gebeurd is. Ja, en, en en wat nu? Wat nu verder? Doel, waar hoop nou, je ik, op? Omdat mij het irriteert, heb ik het maar weer eens op Facebook gezet en er zijn er reacties op gekomen.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 Ja, en die roept dan ook nog, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Na het moment dat mensen die tegenover me zitten, ja, ja, ja, noemen, dan weet ik dat het mij niet is. heel irritant en ik snap niet dat onze volksvertegenwoordigers zich zo opstellen naar hun, uh, hun, hun inwoning verstand wordt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 Maar toen was dus ook het, uh, het andere punt, het uh, uh, pluspunt in uh, Noord, was ook nog open toen. Mm -hmm. uh, toen, toen zag ik meer uh, leven daar, de deur stond open en mensen konden zo naar binnen komen. Nou, dat is natuurlijk nu anders, omdat mensen waarschijnlijk een afspraak moeten maken... Ja, en dan bedoel. op afspraak daar kunnen laten prikken. Maar, ja, uh, ja er moet toch meer zijn dan dat? Ja, helemaal. Omdat ze dus uh, ook gezicht hebben in...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 Nou, dat was graag gedaan. En uh, ik ja. uh, nodig je ook uit om, als er wel nieuws is, om dat bij ons te melden. En dan ja. uh, kunnen we zeker proberen om je weer in de uitzending te krijgen. Nou, prima. Fijn dat ik je gestoken heb. Hartstikke en, goed. Ja. Dank je wel, Cor, ja. voor dit gesprek. En uh, ik wens je een heel mooi weekend. <laughs> en um, tot de volgende keer. Dank je wel. Ja, ja ik heel wil een heel mooi weekend. Het is ja. fijn ervoor, dus uh, geniet ervan. Is goed, dankjewel. Okay. dank je wel. Oké. Dag iedereen. Dag. Dag.